Het is vijf uur, Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. De openingskoers van het aandeel Facebook is vastgesteld op 38 dollar. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt na het sluiten van de beurzen op Wall Street. In totaal levert de beursgang de komende dag zo'n 18 miljard dollar op. Het is daarmee de grootste beursdag van een internetbedrijf ooit. De totale waarde van het sociale netwerk bedraagt ruim 100 miljard dollar. Facebook krijgt de notering aan de technologiebeurs Nasdaq...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 Veel artiesten hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Donna Summer. De zangeres overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Producer Quincy Jones noemt haar in een reactie de hartslag en de soundtrack van een decennium. Diane Warwick zegt bedroefd te zijn om het verlies van een grote artiest en een goede vriendin. Donna Summer had in de jaren zeventig hits als Last Dance, Hot Stuff en Bad Girls. Het leverde haar de bijnaam The Queen of Disco op. Tijdens haar carrière kreeg ze vijf Grammy Awards. Donna Summer is 63 jaar geworden. Het weer op veel plaatsen bewolkt met kans op wat regen en een graad of 7. Overdag meer bewolking en in de middag en avond enkele buien... bij maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Zei de nieuwslezer: zei Jeroen nou dat het bij maxi, maxima 17 graden was. Dat verstond ik toch even. Ja, 0800 1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt toetsen als je een antwoord hebt of een vraag. En je kunt ook mailen naar Nachtzuster, Apestaatje, Of even een kijkje nemen op de chat die je vindt via nachtsuster.net. Dus www.nachtsuster.net. En uh, Twitteren kan via Apestaatje, nachtsuster. Bellen is altijd het makkelijkste, want dan kun je zelf je verhaal vertellen. 0800-1121. Welke vragen staan er nog open en zijn we op zoek naar een antwoord? Um, nou, eigenlijk is het meeste wel beantwoord, al blijf ik gewoon, ik denk eigenlijk nog wel maanden zoeken naar de 3D-knipvellen van Cornelis Jetses. En uh, mocht je eraan kunnen komen, bel dan vooral onmiddellijk naar 0800 1121. Hermine wil weten voor eens en voor altijd hoe het nou zit met de zomer- en de wintertijd. Wat is nou de gewone tijd? En als je niet in de zon mag zitten in de zomer van 12 tot 3, wanneer staat dan de zon op zijn hoogste punt? Staat die dan uh, om half 2 op zijn hoogste punt of om 12 uur? En is dat dan 12 uur zomertijd of wintertijd? 0800 1121. John ziet steeds meer mensen op straat iets drinken. Een flesje water, een blikje cola, dat soort dingen. Vroeger was dat niet zo. Is het zo dat de lucht droger is geworden of dat het gewoon geaccepteerder is geworden om te drinken op straat? 0800-1121. En Mout is benieuwd naar Miniola's, een soort grote mandarijnen. Bij mandarijnen en sinaasappels is het altijd maar afwachten of ze wel lekker zijn, of ze wel sappig zijn, of ze niet vol zitten met pitjes. Maar de miniola's zijn volgens Mout altijd goed. Hoe kan dat? Zijn er geen verkeerd uitgevallen miniola's? wil Mout graag weten. 0800-1121. En Ronald, die meeloopt met de Nacht van de Vluchteling, die belde daar vandaan. En vroeg of het nou goed of slecht is om een windje tegen te houden. Nu hoorden we net van Willem dat je dat vooral nooit moet doen. Mocht je daar nog iets over willen zeggen? 0800 1121. How many roads must a man walk down before you call a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before they forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.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 is Het antwoord waait in de wind. Bob Dillen 0800 1121 Emmy, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. De... Ja, ik wilde reageren op Ronald. Ja. En ja, goed, de vorige beller, die heeft dus al eigenlijk uh, vertrouwd... wat ik eigenlijk ook al wil zeggen... Dat het, heel, dat het helemaal niet goed is als je het ophoudt. Maar betekent dat, Emmy, dat jij ook in de supermarkt... gewoon windjes loopt te laten? Uh, ja, ja, ja, ik kijk natuurlijk wel eerst om me heen, natuurlijk, hè. <laughs> Ik ga dat niet zouden doen als, uh, als er iemand uh, in de buurt staat. Oh, dan zoek je een stil plekje op. Je, uh, nee, want als er niemand is, dan uh, kan het gewoon uh, zijn gang gaan. Oké. Okay. Maar, maar uh, hij zei dus dat hij de vierdaagse mee zou lopen. En uh, ik denk, als, als hij die winden in wil, in wil houden, ja. nou, dan moet hij vier dagen zijn billen uh, dichtknijpen. Ja. Nou ja, maar de vierdaagse nee, dat is. Dat is, niet is gezond, weer... hè? Vierdaagse is zo massaal, dat maakt niet uit, weet je. Dan, dan, dan, dan nee, laat je daarom, een windje en dan ga je ook naar 20... heen kijken van hé, wie was dat? dat ik is, heb zelf uh... 26 keer gelopen, dus... Uh... 26 keer, Emmy. Ja. ja. Jeetje, en hoeveel jaar ben je? Uh, 70. En nu doe je niet meer mee? Nee, ik heb in uh, 87 een ongeluk gehad. Oh. ben ik met de ladder uh, boven de trappen gehad naar beneden gekomen. En, ja, ik heb sindsdien niet meer kunnen lopen. En niet meer mee mogen kunnen lopen, zeg maar. Nee, nee, nee. maar 87 al, dus dan heb je daarvoor uh, flink gelopen al. Ja, vanaf mijn. Even kijken, 13e heb ik meegekomen. Ja, ja. Dus, uh... En als je, nu, maar... als je nu alle beelden ziet van die vierdaagse, is er dan iets veranderd? Iets veranderd? Nou, ik kijk niet graag naar die beelden. Want ik, oh. ik, kijk, ik ben niet bewust gestopt, hè? Nee, je wilde eigenlijk gedaan. niet. Ja. Want ik had graag de 50 vol willen maken. Ja, jeetje. Dat was dus... helemaal bijzonder geweest, hè? Ja. ja. Maar ik, uh, ja, daar heb ik ook nooit geen problemen mee gehad onderweg, zeg maar. Dus uh, hij moet vooral uh, het laten gaan. Maar uh, ik had dus nog, nog een boodschap misschien voor hem. Een grote ik, of een kleine? Ik woon, dus, ik woon in Wijchen. Ja. En bij mij komt de Vierdaagse langs, de ja. tweede dag. Dus hij mag bij mij koffie komen drinken. En dan mag hij... Eigenlijk wil je zeggen dat hij bij jou even windjes mag komen laten. Ah! <laughs> dan zat ik er wel in de, in de tuin, ja. Ja. Even in de achtertuin. Nee, maar hij komt... De vierdaagse komt bij mij achterlangs. Ah. En, uh, ik heb daar ook... Nadat ik er zelf uh, niet meer kon lopen of mocht lopen... Heb ik uh, altijd met uh, koffie en thee daar gezeten. En voor degenen. Ja, ik heb zoveel kennis opgedaan zeg maar met de Vierdaagse. Dus die kwamen dus ieder jaar daar koffie drinken bij mij aan. Leuk. Thuis. Maar ja, hoe doen we dat? Hè? Want als jij nu op de radio zegt waar je woont. dan staan er nee. straks 7800 mensen voor de deur. die zeggen dat ze Richard <lacht> of uh, Ronald heeten. Nee, ik wil jullie telefoonnummer geven. en dat mag alleen dan. Uh, hoe heet dat? Uh, Ronald. Ronald uh, ja. Mag dat hebben. Ja. Ja, of we spreken een soort code af dat je. Uh, weet ik, dat je een rode tuinkabouten bij de weg zet. Nee, dan zet ik toch wel een. een uh, nee, maar hij kan mij toch bellen? Ja, maar dan moet ik hem nu weer gaan bellen. Nee, dan laat hij jullie maar bellen. En dan moet hij ons weer bellen. Ja. Weet, je, weet je hoe moeilijk het is om erdoor te komen? Ja, nou ja. En... Moet hij nu. Dus ondertussen de nacht van de Moet hij koffie over maar hij hebben. moet wel. Het is natuurlijk niet zomaar een kopje koffie. Het is wel natuurlijk Emmy's kopje koffie. Ja. Nou, uh, goed. Emmy, uh, uh, uh, uh, blijf hangen. Dan gaan we dat even coördineren. Dat jullie gezellig samen even een kopje koffie drinken. Met, uh, als, als Ronald dat wil, natuurlijk. Ja, met mij, kan Ik denk zo'n bindende mevrouw. Ja. Ja. ja, gewoon in de tuin. Ja. ja. Nee, dat is altijd. Dat is fijn om een koffieadres te hebben tijdens de vierdaagse. Want uh, je ja, kunt want flink ik, heb, dorst ja, ik, zit, ik zit er vanaf 1999 niet meer. Omdat ik toen een burn-out heb gekregen. Kon ik het niet meer aan. De, de vierdaagse? Nee, dat alles. Wat zeg je? Nee, want het klinkt nu een beetje alsof je de Vierdaagse niet meer aan kon, maar dat was het niet, toch? Nee, die drukte eigenlijk een ja. beetje toen. Ja. Had ik dus, er was gewoon te veel toen. Ja. Maar ik heb er jaren, zeg maar, met uh, koffie gezeten. Ja, Tot 99. Ja. Nou, ik, ik geef het door aan Ronald. Blijf hangen. Uh, maak er een, uh, een uh, uh, gezellige samenkomst van als die er zin in heeft. En dan wens ik je in ieder geval een uh, plezierige Vierdaagse... voor zover dat gaat. Ja, ik had al gezegd dat ik 70 was, want dat vroeg je toch, of niet? Ja, had je ook al gezegd. Okay. Mag je nog nee, wel een keer dus, zeggen? Dus die vriendin hoeft nergens bang voor te zijn. Oh, dat je denkt dat de nieuwe vriendin van Ronald nu gaat bellen. Denk <laughs> dat denk ik niet aan! Het een beetje bij Emmy. Ja, nee, dat komt goed. Dat de, okay. hij, hij maakt zich geen zorgen, denk ik. Dank je wel, Emmy. Oké. Okay. <laughs> Dag. hup Ja. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. De zon. Ja, oh, ja. Dan moet ik mijn tekeningen en grafiekjes en dingen erbij hebben. Ja, nou, even ja. terug in de geschiedenis. Oh jee. Tot aan de Tweede Wereldoorlog of, of um, hadden wij Amsterdamse tijd. Ja. En de Amsterdamse tijd was zo dat de zon in Amsterdam om 12 uur... precies op zijn hoogste punt dus in het zuiden stond. Ja. Dat was erg leuk, omdat je dan precies wist hoe laat het, waar de zon stond. Maar ja. erg onhandig. Internationaal. Als je naar het buitenland ging. Maar dat hoe laat is. was het dan in het buitenland? Tenminste... In Londen was het 20 ja. minuten vroeger. Oh, echt? En in Duitsland was het 40 minuten later. Ja, dat is allemaal onhandig natuurlijk. Nou, ja. Dus uh, de Duitsers ja. hebben ons in de Tweede Wereldoorlog... meteen aan de Duitse tijd gekoppeld. Ja. En dat is de middel europese tijd. Ja. Uh, de, Londen is de West-Europese tijd... en dat is de standaardtijd van de wereld... omdat nou eenmaal uh, Engeland in de tijd dat dat bedacht was... ...de belangrijkste zeevarende natie was. En, de, en Engeland heeft dus toen... Dus daarom is GMT werd die ook wel genoemd, Greenwich Mean Time... Ja. ...naar de sterrenwacht in vlakbij Londen. En um, dat is nog steeds de standaardtijd van de wereld. Ja. En wij hebben dus standaardtijd plus één in Nederland. Ja. Het is hier één in... uur later uh, dan in uh, in, uh, in uh, Londen. En, een, en we hebben dus op dit moment Midden-Europese tijd en dat is ongeveer de tijd van Berlijn. Ja. Dat betekent dat wanneer het hier 12 uur is, uh, uh, dan staat de zon in um, Berlijn ja. op het hoogste punt. En hier dus nog niet. Nee. En um, uh, voor Amsterdam geldt dat de bij de normale tijd, dat noemen ze ook wel wintertijd, de zon op zijn hoog staat ongeveer om tien over half één. Ja, maar de, waarom mogen we dan niet buiten zitten tussen twaalf en drie? Omdat dat in de zomertijd is tien over half twee. Oh, kijk, zie je! Dus die half twee was uh, helemaal niet zo gek gok. Nee. Het, ik denk dat het, het is niet, natuurlijk ook weer niet in heel Nederland hetzelfde, Ja. Want uh, het scheelt een aantal minuten van de oostgrens naar de westgrens. Als de zon op zijn hoogste punt gaat, He, het gaat in 24 uur de hele wereld rond. Ja. Dus dan kun je ongeveer uitrekenen, zelfs. maar dat ga ik nou niet doen. Nee. Dus dit is dus, dus heel simpel. In Nederland staat in de zomer dus de zon ongeveer op zijn hoogste punt tien over half twee. Dus dan is van twaalf tot drie uh, de zon uh, te fel om erin te zitten. Ik trek me daar trouwens nooit een donder van aan, maar dat is een ander verhaal. <laughs> en je bent um, voorgebruind. Nou, ik weet niet. Ik heb, uh, waar ik ook zit, zit ik altijd in de zon. En ik heb er, nou ja, ik zeg niet nooit last van, maar uh, ik trek me eerlijk gezegd weinig van uit. Ja. Ja. Maar uh, dat is dus het verhaal over de zonnetijd. Over de, over de tijd. En de hele wereld is dus verdeeld in 24 tijdzones. En zoveel mogelijk probeert hij daar een heel uur verschil tussen te hebben... Maar er zijn natuurlijk een aantal eigenwijze landen. Ik was een paar jaar geleden in Nepal en daar scheelde het geloof ik met uh, één uur, uh, zoveel uur en 40 minuten. En in India hebben ze ook een, een afwijkende tijd. Maar de meeste landen houden zich aan een heel uur tijdsverschil. Of twee uur, of drie uur, of vier uur, of vijf uur en gaan zomaar door. Met de standaardtijd die aan uh, Engeland vastzit. Het is me volstrekt duidelijk. Mag ik je hartelijk bedanken? Ja, oké. Okay. Fijne nacht nog. Ja, is gelijk. Dag. Ja, 0800 1121. Cheryl Crow is dit. Die wil ook graag in de zon zitten. Soak up the sun. Waarom gaan er steeds meer mensen drinken op straat? Met een flesje water of een blikje? Of maar vroeger zag je dat niet? Vraagt John zich af. 0801121. En waarom zijn miniola's altijd lekker en nooit zuur of droog of vol met pitjes? 0801121. En heeft u in de kast nog een Cornelis Jetsus 3D knipvel liggen? Reageer dan onmiddellijk. 0800-1121. En dan nu de crypto. Ja, ik was hem toch bijna vergeten. Uh, opgave voor vannacht uh, ga ik voordragen. En dan kun jij bellen naar 0800-1121 met het antwoord. En als je het goede antwoord geeft, dan uh, schudden we aan de prijzenkast... en sturen we je iets op als je de eerste bent. Tenminste, die belt naar 0800-1121. De opgave van vannacht luidt als volgt... Nu ze zijn vertrokken, zetten wij de bloemetjes buiten. Nu ze zijn vertrokken, zetten wij de bloemetjes buiten. Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En uh, nou, er is één letter die eigenlijk uit twee letters bestaat. Ik zal niet zeggen welke, want wordt het heel makkelijk. Maar uh, denk er even om. Dus 0800-1121. Richard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gras is een beetje voor mijn voeten weggebaaid. Want waar belde je over? Nou, twee dingen eigenlijk, oh. Eén was het gratis advies. En het tweede was het, was het, was het tijdverhaal. En die meneer heeft het net helemaal luid en duidelijk verteld. Gratis het gratis advies? Eigenlijk... Ja. Als ik het over het winnen laat. Oh, dat je het altijd moet laten gaan. Ja, dat niet alleen. Maar, maar, maar uh, uh, voor mannen... Ja. Als, als, als, als je gaat zitten op de wc, als je moet plassen. Ja. Ja, niet in de kroeg hoor, maar thuis of, of, of nou, ergens anders waar het, waar het zitbaar is. Ja. Dan, dan moet je gewoon gaan zitten en dan laat je gewoon tegelijkertijd als je moet plassen ook vaker winden. En dan heb je minder last van, van uh, winden laten op het moment dat het niet uitkomt. Nou, ik vind dat echt een goed advies. Ik had het toch niet willen missen. Het is gratis. Ja, nou, ik ga altijd zitten, maar ja. ik vind het voor mannen is dat even een tip. Ja, ja, ja sowieso goed. beter, want, want, want uh, uh, ja, het spettert minder, hè? dus het is allemaal wat schoner, en prettiger voor iedereen. Maar jullie kunnen toch missen? M uh, missen? <laughs> mikken? Likken? Ja, ook, maar mikken. <laughs> Met een M. Even een flesje water hoor. Ja, en neem maar even een slokje. Oh. Daar kan ik ook heel veel dingen op zeggen, maar dat doe ik niet. Want ik ben nee, een keurige radio-1-presentatrice van Omroep Max. Nee, nee, nee, nee, Ik ga er verder niet op in. Nee, nee, Dank maar. je Ja, ja, nee, ja, nee, ja nee, maar, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, Dat heeft met Mikke niks te maken. Want je hebt dat, dat rare platformje in Nederland. En, en, en, en dat, dat, dat, dat spettert als een idioot. Spettert dat, ja. ja? Ja, dat weet ik dan niet. Ja. Dan nou... heb ja, je alleen een idiote platform Ja, Dat is raar, hè? Ja, dat is, dat is echt ergelijk. Dat is echt heel erg. Ja. Dat is omdat Nederlanders zo nieuwsgierig zijn, die willen het even zien. Ik weet het niet wat het is. Ja, dat als kind is, uh... moest ik wel kijken, ja, dat vind ik wel. Ja. <laughs> maar nu heb, nu heb ik een verhoogd toilet en, en, en ja, dat kan je niet eens. En, en, en, en kan ik alleen maar dat platform krijgen, en niks anders. En dat is heel raar. Ja, goed. Nou, het gaat maar als advies, nemen dus, even. Zitten. mee. Mannen moeten zitten. Zitten. Ja. Mannen moeten gaan zitten. En ja. Mevrouw Kronenberg heeft er een keer een, een, een, een verhaal over geschreven. Dat mannen moeten gaan zitten als ze plas. En dat is een Yvonne, Kronenberg. Ja? ja? Nou, mevrouw zeg ik. Ja, maar dan weten we ook welke mevrouw. Ik weet niet of jouw buurvrouw ja, ja, heet mevrouw Kronenberg. Denk ik, van, ja. ik ken haar niet persoonlijk, nee. Ja, dus zitten, hè? Dat, is, dat is gewoon uh, gratis advies. Ja. Nou, maar uh, die tijd, ja, dat had die meneer helemaal gelijk. Trouwens, de laatste keer dat ik je aan de telefoon had. Oh. Uh, dat was ongeveer een jaar geleden. Toen zat ik in India en toen zat ik in het oosten van India, in Assam. noordoosten. ja. Yeah. Yeah. En, en, en dat is heel raar daar, want dan heb je in Assam en, en een bepaalde tijd en dan heb je na nee, tweeënhalf, drie uur vliegen... ...zit je in, in Mumbai en dan heb je nog steeds dezelfde tijd. En dat, dat is heel raar daar zo. Dus het was bij mij altijd zo dat het s morgens om, om uur of f, f, drie licht werd. En om vijf uur, half, half zes, zes uur werd het weer donker. Maar dan raak je toch een beetje van de leg. Ja, je raakt inderdaad van de leg, ja. Maar toen ik jou in de tijd aan de telefoon had, toen was het alweer een beetje beter. Toen ging het weer, hè? Ja, toen ging het ja, weer. Ja, dat zal het zijn. <laughs> <laughs> nou, ik ben blij ja, dat ik hier gesproken heb. Dat water drinken, dat ja, water, drinken ja. is gewoon een trend, hoor. Dat is gewoon een trend. Maar het is niet slecht. Oké. Okay. Het is niet slecht dat we geregeld vocht dat je nemen. Het spoelt lekker door en zo en van alles. En dat maar het is ook een hardnekkige trend dan. Het is een hardnekkige trill. Ja, maar het lost ook een beetje honger op. Dus het scheelt ook een beetje in overbodige snacken en dat soort dingen allemaal. Ja, maar dus ik, kom... ik zie ook mensen op straat allemaal met blikjes cola. En nou, dan kun je beter een uh, overbodige zelderijstengel wegwerken. Ja, trekken. maar dat, dat, dat, is, dat is gewoon. Uh, ja. Miniola. Over... Ik was een keer. Ik zag dat voor het eerst eigenlijk. Ik was ook al jaren terug in Foronjes in Rusland. En toen. En toen uh, je komt nog eens ergens, Richard. Ik kom over de hele wereld ja. al jarenlang. Ja. Ja, heerlijk. En uh, waar betaal je dat allemaal van? Nee, dat, dat wordt betaald. Dat betaal Ho? jij. Ik, hè? Nee, dat, oh, ik moet een hoop telefoontjes <laughs> plegen morgen. <laughs> dat, wordt, dat betaal jij allemaal Waarom betaal ik jouw reizen dan, Richard? Nou, je betaalt toch belasting? Ja, maar wa nou. waarom, waarom, uh, waarom reis jij de wereld rond op kosten van de belastingbetaler? Uh, om om uh, om andere mensen wat bij te brengen en wat wat wat wat te, le te lessen en, te, en uh, ja les te geven en en uh, advies te geven. Ja. En zijn dat gesubsidieerde adviezen? Honderd procent. Zo. Goed. Ja. En, en nou ik ben ik, ik nu al een jaar of tien, twaalf. En ik ben nou ik ben bijna alle landen in Afrika geweest, Oost-Europa. China, Azië, Zuid-Amerika. ja... En de, toen je naar Rusland was, wat heb je de mensen in Rusland dan geleerd? Hetzelfde als ik overal leer. Ja. ja maar, het, het, het verschilt meestal, nou, het verschilt wel, maar ik geef wel mijn lessen en mijn adviezen mee, maar het komt vaak op hetzelfde neer. Maar dat ligt gewoon aan de specifieke situatie. Maar wat, wat dus, is het? Is het dat, dat mannen moeten gaan zitten? Wat is het? Nee, nee. Ja, nou ja... Uh, ook? So, ik train. Ik train. <laughs> ja, doe ik <het> ook. Ja. <laughs> Richard, geef nou antwoord. We barsten uit elkaar je van moet de nieuwsgierigheid. Je moet het is heel ophouden, slecht ik ik om het antwoord allemaal. op te houden. Ja. Ik zie allemaal alle andere beelden <laughs> ook voor me. Wil Voor de PUM, www.pum.nl nou, kijk, daar maar eens en dan zie je dat. En... Geef nou gewoon een antwoord, Richard. Wat ik leer je zeg... aan mensen? Dat ben, ik, dat ben ik weer bezig om dat antwoord te geven. Het oh. duurt wat ja, precies. Dat, nou. dat straks beginnen de Lara en al... Marcel met het volgende programma. En dan ben je nog steeds bezig met uh, ja, ben je websites je een, te je spellen. je Je lijkt wel een vrouw. Je lijkt wel een vrouw. Nou... En en en nou, en, ja. en dan en, als je dan daar ingeschreven staat en nou en dan, dan kan heb je kans dat je uitgezonden wordt en dan eh, iedereen zijn eigen vakgebied. Dus ik geef dus les aan aan mensen en ik train mensen in de horeca alle afdelingen. Ja. Nou, en dat is dat, dat, dat is daarom ga ik dus daar naartoe. En wat want, en, en train je ze dan in alle voorkomende facetten van de horeca of ben je ja. expert in het tappen van bier? Nee, okay. alle facetten. Alle alles, hey. helemaal, alles het hele hotel van van van Oh uh, ja, oh denk het ja. tot aan de kelder. Ja, zie. En het hele hotel. Volgens mij hebben we het vorige keer, nee dat kan niet, is dat alweer een jaar geleden, hebben we het over het kamermeisje gehad. Klopt. Ja. Je bent helemaal, helemaal op de hoogte. Nou. Dat fantastisch. Fantastisch. Dit is ja. het enige wat ik nog weet. Dus daar laten we het ook bij. Dankjewel Richard. Graag gedaan. Dat was allemaal tot. gratis. <laughs> Echt waar? <laughs> Ik betaal het zelf van de, aan de belasting. Dankjewel, Richard. Tot de volgende keer. 30, Dag. Paul. Ja, Paul hier. Hé, hey Paul. Nou, zeg. Euh, met, ja. euh, ik heb eerst een vraag. Oh. Dat, uh, ik zoek al een hele tijd naar de betekenis van het liedje van ABBA... The Day Before You Came, wat ze eigenlijk zingen. Oh. Waar, waar het over gaat... Ik heb meerdere mensen gehoord die interpreteren dat anders. En de, mijn vraag is uh, misschien dat een van jou lieve luisteraars weet waar dat over gaat. Maar ik, waar ik, het betekent eigenlijk. Is het heel irritant als ik gewoon het antwoord geef? Ja, vertel. <laughs> ja, maar vertel toch. <laughs> ja. het, is, uh, uh, ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat over de kennismaking met de grote liefde. ja. En ze zegt, ze zingt dan, of ze, ja, nou ja, in ieder geval wordt er dus gezongen... van de dag voordat jij kwam. Het is een prachtig liedje trouwens. Ja, ja, ja, het is ja, textueel ja. ook heel erg mooi, maar het is eigenlijk... de dag voordat jij kwam, heb ik gewoon de gebruikelijke dingen gedaan. Dus ik denk dat ik het huis uitging, om, of dat ik wakker werd om sowieso laat en dat ik het huis toen uitging. Ja, ja, en waarschijnlijk ja, ja, ja, ben ik ja, nog even ja. naar de supermarkt geweest. En dan allemaal de dag voordat jij kwam. Toen was het leven nog heel gewoon en normaal, maar toen kwam jij... En toen, uh, toen uh, was het eigenlijk pas uh, uh, geluk. Ja, ja, maar als je dat liedje... De mensen die ik erover gesproken heb, die ja. interpreteren het ook... omdat het liedje zo droevig maakt... Toch, hè? Ja. Dat, het een, dat het een afscheid is of van een baby... of dat ze een baby heeft gekregen... Oh, eerlijk. Of dat ze een abortus heeft gedaan... of dat het een, iets anders is oh. geweest wat een afscheid is geweest omdat het zo'n enorme droefigheid uh, te weten. ja, ik denk altijd dat het wel gaat over dat het gaat over haar grote liefde die er nu niet meer is. Ja, ja. Dat, dat, dat is wel grappig, want dat zit niet in de tekst. Nee, maar omdat, dus dat is inderdaad als je, als je het gevoel. Als Mensen praten die over muziek verstand hebben, dat ze dan verschillende interpretaties. en over ABBA en ook dat ze verschillende interpretaties over dat liedje hebben. Maar het gaat niet over de geboorte van een kind volgens mij, want de de de tekstueel, dat de, de, de dingen die ze allemaal nog deed, die doe je niet als je als je hoogzwanger over straat hobbelt. Nee, nee, nee. Maar ook dat ze een baby verloren heeft. Of dat ze een, een, een, een miskraam heeft gehad. Of dat oh. ze verlangd heeft naar een baby en die niet gekomen is. Dat we, zo wordt het geïnterpreteerd. Omdat die, die, die uh, componist die dat wil... Het is ook een van de laatste liedjes geweest die ze ooit hebben gezongen. Hè? Samen. Want die, toen is Abba uit elkaar gevallen. En toen is ook die, uh, die componist die is gescheiden van die vrouw. En dat is... Uh, um... Dat, dat is Op een keer zat hij alleen in de studio en toen heeft hij dat... Het is een heel simpel liedje, maar yeah. daar heeft hij dat in elkaar gedraaid. Dus ze vermoeden... Hij wil er ook nooit over praten. Paul. Dat heb ik begrepen. Paul. Ja? We, laten we er even naar luisteren. Oké. Okay. Blijf hangen. Ja. ABBA. The day Abba. before you came. I must have left my house at eight because I always do.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 mooi, hè? Vind je het ook mooi? Ja, schitterend. Ja, ik vind het echt een heel mooi liedje. Het, het, is, uh, het is een, een, een liedje wat, wat je dus steeds... Het is ook heel mooi gezongen door, door een, een opera operazanger. Oh. <coughs> en alleen, uh, wat ik niet zo leuk vond... Het is overigens een goede zanger, hoor, dat... Uh, uh, andere Hazes, die hebben het gezegd. Ja, met kerst, met kerst ben ik alleen. Ben ik alleen. Ja, ja. Ja. Maar nou goed, maar het is eigenlijk ook een afsluiting van haar leven, volgens mij, als Abba. Ja. Dat ze dus een droevig bestaan heeft geleid en dat ze dan weer een nieuw bestaan op gaat bouwen. Dat is ook geïnterpreteerd door verschillende mensen. Nou ja, ik, heb, ik zit ondertussen. Tijdens het liedje heb ik een beetje rondgesnuffeld. in mijn eigen ja. uh, uh, uh, muziek-uitlegcollectie. Uh, ja. En um, het, is, het is het 82. Het is het einde van Alba, inderdaad. Ja, ja, ja. Het is geschreven door uh, Bjorn, die dan. Um, uh, ja, die dan de, de, zeg maar in die tijd al bezig was met het maken van musicals. Ja, ja. ja. Dus een, een beetje die, die theaterachtige stijl al, uh, al opging. Ja. En uh, wat ik lees is dat hij dat eigenlijk, dat het voornamelijk fictie is. Dus dat het, dat het gewoon mooi lekker bekte en dat het een beetje een, een fictieverhaal is, inderdaad, van een vrouw. die terugdenkt aan de eerste ontmoeting met een, een, een liefde. En dan wordt er ook aan hem gevraagd van... ja, maar die liefde is voorbij, hè? net als ja, ja. Abba, echt zo'n beetje. En dan, dan zegt hij, oh, het is je opgevallen. Ja, maar dat zit hem voornamelijk in de muziek. Ja. Omdat de muziek iets melancholisch, gemaakt, ja. uh, eigenlijk bijna begrafenisachtigs uh, heeft. Ja. En dat maakt inderdaad dat de mensen toch de link... ook omdat het zo niet Abba was, dat liedje, dat mensen de link gingen leggen van... Ja, het is niet alleen een, een liefde van een vrouw die voorbij is, maar het is ook Abba dat voorbij is. En het is ja. ook een terugblik op dat het ooit zo mooi begonnen is. En dat het nu toch echt uh, het einde nadert. Ja. En dat is een beetje wat ik ervan kan maken. Maar misschien is het wat ik ook lees, is dat het, uh, dat, het, ja, dat het een van die mysterieuze popliedjes is. Dus dan is er waarschijnlijk niet een antwoord als, ja, als is, zij er zelf nooit is, uh, iets over gezegd hebben. Uh, maar, maar mocht iemand uh, nog een toevoeging hebben, dan kan diegene altijd nog in ieder geval nog ruim een kwartier bellen naar 0801121. Oké, okay. en ik, ik, ik, ik ben drogist en ik heb ook twee antwoorden op het water en op het winden laten. Ja. En... Nou kom maar door. Dat water drinken is natuurlijk net als gapen. Als iedereen gaat gapen, dan gaan we allemaal gapen. En dan gaan we allemaal water drinken ook. Oh. Dat is dus inderdaad... Het is, maar het is met water, met, met gewoon drinken, cola of blikjes, is niet zo erg. Maar heel veel water drinken is op zich niet zo heel erg goed, hoor. Nee, je kunt er watervergiftiging van krijgen. Nou, je, je, je lichaam probeert eigenlijk alles, ook de flora en fauna... altijd in evenwicht te brengen. Maar wordt de spoeling dus zo dun, dan kan je daar problemen mee krijgen. Oh. En dat zijn, ik, ik, ik, merk dus ook in mijn winkel dat mensen die vraag ik wel eens drinken als ze problemen krijgen met hun darmen, dat ik vraag drink je heel veel water. Dat is meestal, ja, ik heb altijd zo'n flesje. Ik zeg nou laat doe dat maar minder. Dan gaat het vanzelf wel over. Oh. Maar een ander verhaal is die winderigheid. Het is echt onzin hoor om winden te moeten uh, laten. Want een wind kan oh. je gewoon ophouden. Oh, want het is, ik heb voedingsleer gedaan en die professor Bremen die zegt het is het, het is natuurlijk het, het, de relatie met pijn. Als je de wind ophoudt, kan je kramp krijgen. Hmm. En dan denk je, nou die kramp, dat is pijn, dat is niet goed. En die man die vertelde over die sollicitant die, uh, die, die dood was, ik lag te schudden, weg in mijn bed. Nou, lachen maar, maar om. Ja, maar het is niet waar. <laughs> Maar de, een, wind, een wind kan je makkelijk ophouden. Je hebt 6 tot 7 meter darm. En die, die lucht die kan echt overal heen in je lichaam. En dan hoef je echt niet bang te zijn dat je uit je mond gaat ruiken. Want het is overwegend, overwegend lucht. Het is een beetje, een beetje met, met, met de, de dampen erin. Als die naar buiten komen. Maar die slaan gewoon neer in je darmhuid. Dan hoef je echt helemaal niet bang over te zijn. Oh. Dat, je, dat je echt nadigheid krijgt. Maar het is echt onzin dat je. In een de wind moet laten, want dat het zeer ongezond zou zijn... dat is pertinent ja, een volksfabeltje. Oh, dat is nog wel goed om even te melden, hoor. Ja, zeker. Uh, Het is dat en half kan... Nederland, zit nou, nu de windjes hoor, op te houden. We, en dat ja. waar, mensen moeten, ze mogen wel veel drinken... maar ze moeten niet zoveel water drinken. Nee, niet dat... de hele dag van die, uh, van die flesjes leeg lurken. En wie weet hoort er nog, hoor ik nog iemand over dat mooie liedje van Abba. Ja, 0800-1121. Dank je wel, hè? Ja, wordt Tot ziens. Dag. dag als... Jules. Hé, hey, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, ik had niet gedacht dat ik er nog tussendoor zou komen. Ik nee, ik ook doorgaan. niet. Ik dacht, ik kan het nog vermijden, maar dat lukte niet. Nee, hey, dat was. ik niet. Oh, <laughs> je wil me vermijden. Ja, ja, ja. ja. Eerst met blokken en dan met vermijden. Ja, dat, uh, dat begreep ik wel. Heb ik je geblokt? Ja, ja. Je hebt mij geblokt. Nou, daar gaat het niet zozeer om. Nee, maar dan uh, ben ja, ik wel benieuwd. Waar, waar dan... heb ik jou geblokt? Ik heb nog nooit iemand geblokt. Ik weet niet eens hoe het moet. Nee. Waar, waar ja, heb ja, ik je geblokt? Het is dus nou ook ik, zo, ik, eh, ik zit nu al een jaar of drie op Twitter en ik vraag me altijd af waarom mensen andere mensen blokken. Maar ik heb, jou, okay. heb ik jou geblokt op Twitter? Op mijn eigen account of op het Nachtzuster-account? Op het Nachtzuster-account. Wat heb je gedaan dan? Nee, helemaal niks. Nou, dan was je vast ik, heel vervelend. Nee, ik heb overnacht. Ik ben nog een paar weken geleden. Toen, uh, toen is een vriend van mij die is overleden. Uh, oh. Dat was, uh, ja. Ja. Dus uh, daarom... Uh, dan wou ik hem eren. En ja. Ik wou hem laten eren via jou. en Dan heb ik ja. een paar keer heb ik die tweet erop losgelaten van... Uh, eer hem ook. Of uh, dat we hem nooit mogen vergeten. En uh, daarna was mijn uh, account ineens geblokkeerd Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik dat allemaal niet ingezien, denk ik. Nee, maar dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat nee. erom dat ik me altijd afvraag. Ik zit nu drie jaar op Twitter en ik vind Twitter heel erg leuk... En, uh, gewoon altijd met mensen in contact zijn en uh, met mensen van ideeën wisselen. En uh, gewoon over de samenleving en over hoe we het allemaal gaan oplossen. En hoe we allemaal gaan kijken hoe het beter kan. Maar ik word zo vaak geblokt. <lacht> ja, maar als jij bij ja, mensen, als je meerdere malen dezelfde voor mensen niet meteen begrijpbare boodschap gaat, gaat plaatsen. Dan denken mensen op een gegeven moment, ja nu weet ik het wel dat ik het niet snap en dan gaan ze je blokken. Ik ben niet, uh, niet iemand die echt blijft doorbranden. Oh, maar Jules, wat is je account? Verbraak. Terbraak? Ja. Terbraak, hoppelijk, hé. Best wel handig met Twitter. Ja, je hebt mezelf nog een keer geretweet uh, nou. een maanden geleden en. Uh... Oh, ik ben je niet. Advo Braak. Nou. Het van Braak. Oh, verbraak. Ja. Ik zoek op ter. Wacht. Heel, heel handig hoor, ben ik met Twitter. Ja. Zo. Hij, het is er gewoon alleen een beetje langzaam. Uh, oké. Okay. Even kijken hoor. Oh, je had me ook getwitterd. Had, had ik niet gezien. <laughs> Waarom ben ik geblokt? Ja, nou ja. ja je um, hebt het niet gezien omdat je geblokt, omdat ik geblokt. Oh ja, heb. dat zal het zijn ja, inderdaad. Dat is zo werkt dat. Maar ja, je, vraagt me dan wel, je weet dat ik het niet kan zien omdat ik je geblokt heb... en je vraagt me toch meerdere malen waarom ik je geblokt heb. Ja, en dan hoop ik altijd dat andere mensen het retweeten. En dat, <laughs> en dat jezelf... ik het per ongeluk toch ga zien. Ja. Zo, precies. biertje in de hand, verbraak. Ja, nou, dat is een <laughs> beetje een, een joviale foto. Hè. Zo, wonen in Helmond... Het is wel grappig met Twitter, weet je meteen alles over iedereen? Nee, ja, ik had met uh, een, een uh, kennis die ik uh, via Twitter had gehad. Heb ik vanavond even gesproken? Ik kan me niet herinneren dat ik je geblokt heb, maar dan was je vast heel irritant. Maar dat is het wel, dat is het wel met die, met die uh, social media: dat je heel snel gewoon een beslissing neemt. Dat je denkt, ja. oh, dat is uh, huppakee. En dan. Uh, ja, ook weg. Ik weet Zal ik je nu? Ik ben echt. Ik ben dus. Ik heb zo weinig mensen geblokt dat ik dus niet weet hoe ik je nou unblok. Zo zal ik je toch unblokken. Zo. Kun jij nu zien of ik je unblokt heb? Nee, nee, nee. Ik heb nu alles uitgezet. Omdat ja, al, uh, het is midden in de nacht. Ik ben twee uur naar jullie ben het duisteren. Maar, en het gaat ook niet om dat jij me unblokt. Het gaat om dat mensen het niet. Niet voor mijn voor inzicht, mijn, in het begin, ik, ik, ik kan best wel eens chargeren, in het begin. Wat, wat kan je best wel eens? Chargeren, dat, ik, dat, chargeren. Ik, dat, ik, dat ik, als ik, als ik een discussie aanvang, dat ik wel even een train erin ga, gewoon om even te laten horen van, ja, we zijn er nu, maar daarna, dan, dan, dan gaat de discussie, als je met mij gewoon niet uh, vertelt, dan, dan, dan wordt dat nooit vervelend. Stel, dus vraag ik me altijd af, waarom moeten mensen dan dus uh, gaan blokken? Ik, ik, ik heb dat nooit begrepen. Nee, maar ja, het is, het, is, het is wel... Het is heel makkelijk, hè? Ja, dat is waar. Om iemand te blokken en dus maak je misschien wel heel snel de beslissing van... Oh ja, iemand die heeft een paar keer iets gezegd... Wat je, of niet van, nou, wat je of niet leuk vindt, maar daar ga jij al vanuit. Maar het kan ook zijn dat iemand je gewoon niet zo goed begrijpt... en denkt van nou, dan heeft iemand die ik niet zo goed ken... al drie keer iets gezegd wat ik niet begrijp. Ja, dan, dan vervuil je alleen maar de tijdlijn, zeg maar. Omdat er dan de hele tijd komende berichtjes langs komen. En als er dan iedere keer van diezelfde persoon berichtjes bij staan... die je niet zo goed begrijpt of die niet meteen... Nee, ik zou dat dan eerder negeren... Ja. En uh, als ik dan ergens een puntje zou zie waar een aanklopingspunt is, dan wil ik daar juist wel op ben gaan. Ja, maar dat op op dan ga, ga je ervan uit dat iemand de tijd en de energie en de mogelijkheid heeft op, op, om op alle mensen te gaan reageren. Ja, dat is juist de reden. Kijk, ik heb uh, ik heb veel weinig uh, mensen die mij volgen. Ja, dan, en dan ik volg kan ik het nog. Als... Ja. Ik, ik volg zelf ook weinig mensen. En dat is een bewuste keuze, want ik kan makkelijk kan ik ook onder de mensen gaan volgen en als ik ja. hoor, als je, als je los wil gaan, dan heb je ook zo, binnen, binnen noodtime heb je zoveel volgers terug. Maar ik, ik zoek gewoon de mensen uit die ik wil volgen. Ja. En die volg ik dan ook serieus. En als er tussendoor ineens iemand uh, er tussendoor komt die, uh, die ik niet ken en die iets zegt waar ik het niet mee eens ben. Dan wil ik daar gewoon naar mee gaan. En nee, mee maar mee dan ga je. Ja. Er, maar kijk, ik bedoel, het valt wel mee hoor. Want het Nachtzuster-account. het Nachtzuster voor de mensen die willen kijken. Heeft nu ja. iets meer dan 600 followers. Dat is helemaal niet zoveel. Ja. Dus, nee, nee, nee, maar als ik top van top. 600 mensen moet bijhouden wat ze zeggen, waarom ze het zeggen, of ik het wel begrijp. Oh, maar dan moet ik Oh, wacht even, die heeft al een paar keer iets gezegd wat ik niet begreep. Dan moet ik even gaan wachten tot er een mogelijkheid is om te reageren. Ja, ja daar heb ik nog helemaal geen dat tijd voor. Ja, dat begrijp ik. Maar dat, dat, is, dat, dat maakt. Ik kan me. Waarschijnlijk heb je toen inderdaad ook nog... dat je een paar keer over die vriend getwitterd hebt... dat, dat ik gedacht heb van, nou, dit snap ik niet. Dus dat, dat ik je toen geblokt heb. Want ik dacht van, nou, dan, dan vind ik het ook... weet je, Ik vind het ook vervelend als iemand mij meerdere malen... niet van jou persoonlijk, maar als iemand mij meerdere malen gaat benaderen van... ja, er is iemand dood en die moet je eren en ik weet niet wie het is... Nee, dan nee, vind ik dat ben ook ben lastig ben. om steeds te zien. Maar goed. Dat begrijp ik maar, maar goed, je bent, ik denk dat je nu unblokt bent, maar helemaal zeker weet ik het niet. Oké, okay, nee, nee, nee <laughs> maar dan gaat het ook. Nee, daar ging het, ja, ik was er een beetje boos om. Maar ja. ik ben er iedere keer boos om dat niemand me blokt. Maar dat komt, dat komt om het feit, en dat is het allerbelangrijkste, is dat we niemand moeten blokken. Dat we altijd in discussie moeten blijven. Ja, dat vind altijd. ik helemaal niet. Daar draait het om. Oh, dat vind ik helemaal niet. Als ik met iedereen in discussie moet blijven de hele tijd... dan kom ik nergens anders meer aan toe, joh. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Dat is heel erg lastig. Ja. En dan ik, ik, ik kies de mensen waar ik mee in discussie Ja. ja. En ze komen bij mij natuurlijk in kleinere mate binnen. Jij zit op de radio en je hebt, uh, je hebt uh, zoveel mensen die op je afkomen. Kijk, ik, ik heb makkelijk lullen. Ja, maar ik vind het ook wel heel gezellig hoor. Dus dat is ook dan weer een punt. Maar goed, laten we proberen deze discussie verder over Twitter te voeren, want ik ga nog even proberen om alle, vooral de Miniola vraag nog beantwoord te krijgen. Dat is goed. Dankjewel hè. Dat is goed. Doei doei. Doeg, Jules. 0800 1121. Als je weet waarom Miniola's eigenlijk altijd lekker zijn en sinaasappels en mandarijnen niet altijd die zijn soms zuur of droog of vol met pitjes, maar Miniola's zijn volgens mout dan altijd lekker? Hoe kan dat? 0800 1121. Uh, en de crypto zal ik nog een keertje roepen. Die uh, luidt als volgt: Nu ze zijn vertrokken, zetten wij de bloemetjes buiten. En de oplossing moet bestaan uit tien letters. Greetje? Ja, eindelijk Mijn telefoon is helemaal, denk ik, om leeg. Oh maar jee. Af... Nou laten we dan uh, snel doorpraten. Astrid, ik luister graag naar je programma, mag ik even zeggen, want ik ben een slechte slaapster, mm. maar ik ben, al, ik ben al oud. Maar ik wil je toch eventjes een grappig uh, iets laten weten, voor, uh, want uh, mijn vader die heeft ons als kinderen een heel leuk versje geleerd, en uh, mijn vader was een, eind 1800, zeggen wij. Maar um, uh, hij was een echte heer, maar hij had dan uh, een versie voor ons over, omdat jullie zo netjes over windjes praten. Yeah. En dan zei hij, uh, en, en die mevrouw, oh ja, dan moet ik even zeggen, die mevrouw in de Vierdaagse, ik kom ook uit Nijmegen. Ik heb het vroegste, uh, de vroegste Vierdaagse altijd bij, gewoon, Ik ben nooit gelopen hoor. Mm -hmm. Maar zij zei, ze had het daarover, dat ze uh, in de Vierdaagse liepen, niet geen uh, scheet durfden te geven. Mm -hmm. Ik zeg gewoon scheet hoor. <laughs> en, dan de, en dan denk ik aan mijn vader, die zei altijd, nou kinderen, gaan maar naar buiten, want het is beter in de vrijheid. Je lucht en in een nauw gat. Hè? En, en toen leerde hij ons versje en dat heette zo: um, uh, Een scheet is meer dan je weet. Hij raast en blaast en tiert in het rond en houdt de vliegen van je kont. Hij houdt je poepert open, laat de dokter naar de bliksem lopen. Nou, dat is iets wat ik altijd onthouden heb. <laughs> en nog steeds, als het gaat stinken, dan roep je dat. <laughs> ja, dat is beter buiten. Wint je vandaag beter buiten? Nou, dan zou ik zeggen: Kletter er maar op los hoor. Kun je hem nog één keer doen voor mij? Wat? Het, het, het wijsje van je vader. Het versje? Ja? Een scheet is meer dan je weet. Hij raast en blaast en tiert in het rond, en houdt de vliegen van je kont. Hij houdt de poepot open en laat de dokter naar de bliksem lopen. Ik had hem niet willen missen, Greetje. Dank je wel. <laughs> nou, ik zou zeggen, ga voort met je programma. Ik vind ja. het altijd heel amusant en het vaak ook heel goed. Nou, dat ik er nog wat van kan leren. He. Nou, kijk, dan zijn we goed bezig. Dank je wel, <laughs> Greetje. Oké. <Okay. laughs> Fijne vrijdag. Dag. Ja, dag. Rob? Ja? Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Ik heb de oplossing van de crypto. Oh, Wacht even hoor, dan moet ik hem er even bij hebben. Want dan wil ik altijd voordat we de oplossing geven, nog heel eventjes de opgave laten horen. Voor de mensen die hem nog niet kenden. Dag, nu goed. ze zijn vertrokken, zetten wij de bloemetjes buiten. Tien letters en dat wordt dus. IJsheiligen. Precies, en dan moet je de I en de J losstellen, want dat is soms een beetje ja. verwarrend. IJsheiligen hebben we gehad afgelopen week. En vanaf nu is het officieel echt, moet het mooi weer worden. Tof? Laten we het wat, uh, wat ben je slecht bij stem, Rob? Ik rook nogal veel en ik ben net wakker. Ja, dan krijg je dat, hè? Ja, dat is over een uurtje een heel stuk beter. En je bent net wakker, heb je er alleen opgestoken dan? Jazeker. Ach, het is toch ook wat, hè? Nou. Het, is, het is heel droevig, hè? Ja. Nou ja, maar het goede nieuws is dat je iets gewonnen hebt. Dat is mooi. Ik weet alleen niet wat, maar ik stuur het wel op. Dat is hartstikke fijn. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, dankjewel. je wel, Oké, dag Rob. Goeie vrijdag. Hoi. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt uh, bellen. En eigenlijk, eigenlijk is er maar één vraag waar vannacht geen antwoord op gekomen is. Want dan, uh, ja, dan, oh, ik wilde nog heel even terugkomen op die vraag van Antoine over dat Oh, waar heb ik hem nou? Oh, hier denk ik. Nee, ook niet. Oh, dan ben ik er natuurlijk net weer kwijt. Maar, want ik wilde nog heel eventjes... Margriet, die heeft mij namelijk een berichtje gestuurd. Nou kan ik alleen zo snel het berichtje niet terugvinden. Maar die uh, reageerde op het verhaal van Antoine... die een enkeltje moest hebben van uh, Havanas naar uh, Amsterdam... van Cuba naar Nederland dus. En daar in Cuba 415 euro voor betaalde. Maar als hij datzelfde ticket kocht in Nederland... daar 1100 euro voor betaalde. Betaalde. En Margriet die laat me, als ik het goed vertaalde, uh, weten dat dat met de airport-tax, oftewel vliegveldbelasting, te maken heeft. En dat zij ook als ze een verre reis maken uh, via Engeland reizen. Want dat is dan soms tot honderden euro's goedkoper. Dus dat was nog eventjes een uh, bijdrage die ik niemand wilde onthouden. En uh, ja, die vraag van die Miniola's, die zit me nog een beetje dwars. Even kijken, um, Mark. Mm. Oh, dat is een piepje. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo, met wie? Met Louis. Hallo, Louis. Uh, ik ben nog van de leeftijd dat ik werd opgevoeld... dat als je wat eet uh, of dronk op straat stond... dan de tussenhaakjes de doodstraf op. Oh. Ik ben 83, ik ben laatst op een begrafenis geweest... en er werden flesjes drinken uitgedacht. Dat denk ik altijd. In de huidige tijd dat de jeugd of de mensen... iedereen zo met problemen zitten... dan hebben ze het moeder nodig... Wat hebben ze. Oh, moeders Tiet nog? Ja. Nou, dat is ook weer zo wat om die uit te delen op een begrafenis. Nee, hey, symbolisch. Of uh, uh, oh. uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet dat? Uh, psychologie van de plattegrond. Ik ben 83 en daar denk ik altijd dan. Oh, die mensen die die. Hè? Want wa waarom drinken ze? Dan om de frustraties, of weet ik veel. Uh, die, zijn, die zijn dan niet goedwijs, denk jij? Nee, <remake> Nee, dat gaat onbewust. Ja, dat is ook zo. We doen eigenlijk elkaar gewoon allemaal een beetje na, heb ik ja. vannacht geleerd. Ja, en dan denk ik al, het is maar een grappie hoor, maar van de 83 denk ik: hé, hey, ze missen moeders niet. Ik, de, ik ga me daarvoor dan aan houden. Ik ja, laat de okay. flesjes water voor het thuis. Dankjewel, Louis. Doeg. Doeg. Loes, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik, uh, ik, ik Ik kijk ook op Google voor, uh, voor leuke uh, plaatjes van jitsers. En uh, dat heb ik dan gevonden. Ja. En ik denk, nou, dat laat ik je dan maar even weten. Misschien heeft die mevrouw er wat aan. Dat is uh, naar uh, www. Ik weet niet of ik dat zeggen mag. Ja hoor, www. Ik weet niet of we dat Ja, dat mag. Ja, www.boekenhoekje.nl. Boekenhoekje. Ja, boekenhoekje.nl. En die heeft. Uh, maar het is heel vaak alleen op- en zien uh, die ze dus hebben. Ja, hè? ze wil boerderijen. Ja, ja, dat wordt een beetje moeilijk, hè? Maar ja, nou, weet, het is beter uh, dan niks, toch? Ja, dat wou ik zeggen. Ja, vind ik ook. Wie, wie het de kleine niet, e wie niet eert, is de boerderie niet weert. Ja, nou, dat is helemaal krek. krek <laughs> Dankjewel, Loes. Oké, okay, hoi hoi. Dag. Nou, dan houden we het hierbij hoor, met de nachtzuster. Tot volgende week. Dag. <middels>